Goedenavond, ik ben Felicia en dit is het nieuws van NOS op 3. Israël heeft de opdracht gegeven om een ziekenhuis in het noorden van de Gaza-strook te ontruimen. Dat zegt Artsen zonder grenzen. Het ziekenhuis ligt in het noordelijke deel van het gebied. Daar strooide het Israëlische leger vannacht flyers uit. Waarop stond dat alle inwoners uit het noordelijke deel binnen 24 uur naar het zuiden moesten vertrekken. De WHO zegt dat patiënten die aan de beademing liggen zullen overlijden als die moeten worden vervoerd. Sommige ziekenhuismedewerkers zeggen dat ze bij de patiënten willen blijven die niet kunnen worden verplaatst. De Poolse voetbalclub Legia Warschau mag de komende uitwedstrijd in de Conference League geen publiek meenemen. De club krijgt van de UEFA ook een boete van 15.000 euro. En dat is vanwege de onrust tegen de wedstrijd van AZ vorige week. Twee spelers van Legia werden door de politie aangehouden omdat ze werden verdacht van mishandeling. Het gebouw van de Universiteit Leiden in Den Haag blijft het hele weekend dicht. Is vanwege een verhoogd veiligheidsrisico. Vandaag was het gebouw ook gesloten. De politie wil niet zeggen wat er aan de hand is. Andere gebouwen van de Universiteit Leiden waren vandaag wel open. Daar werden de studentenkaarten gecontroleerd. En deze artiesten... Bitches is, mad, is trash. See me win, got a ja, Cardi B en Offset zijn dat. Ze hebben een tik op de vingers gekregen... van dierenrechtenorganisatie Pita. Rapper Offset heeft namelijk drie dure tassen... van krokodillenleer cadeau gedaan voor Cardi's birthday. In een reactie zegt de dierenrechtenorganisatie... dat krokodillen voor dit soort tassen... een flinke elektrische schok krijgen... en al mishandeld worden terwijl ze nog leven. Die dure tassen... Zijn zijn dat niet waard, zegt Pieter tegen Amerikaanse media. Dan nog het weer: morgen wisselen zon en regen elkaar af. Er is kans op onweer, windstoten en zelfs hagel. En het wordt 13 tot 15 graden. Zin in Zandvoort? Zandvoort yeah. is zin in ZFM. Met nu zie het. Welkom bij twee uur zie het op jou ZFM Zandvoort. En nu een uur lang in de mix. Oden en vet Op je jouw ZFM's antwoord. Met in de mix. Odin. En Fetso, Lia Fatoris House Project. Met de Odin duo. is ze draaien van House tot Minimal Techno en Breakbeat. En ze zijn de oprichter van Sake Records. Als ik het goed zeg. Het Minimal Trio. ...komt uit de Parijse Underground Singularity. En ze hebben verschillende clubs al aangedaan. En ja, nou is het tijd om... ...door te stoten... ...richting de bekendheid. Hun muziek is een... ...continue... ...flow... ...van complexe... ...stijlen met... ...ja, gebroken... Uh, ...beats... ...een beetje minimal house... ...en een beetje SD techno... ...met een... Uh, beetje psychedelische uh, sfeertjes, kortom lekker groovy, beetje zweverig. En als je zegt, wat hebben ze dan nou al gedraaid? Nou, we pakken even uh, een tracklist erbij. Om te beginnen was daar Deodato met Kimo Move in, in de Odin en edit. Deze is nog niet uit. Oeh, dat is altijd lekker hier, hè? Ja, ja. Dan uit je Odin en of Chutin Camden Cox met Lady Love. Uitgekomen op Defected. Odin en Vetso en Theos met Mind Travelers. Uit op hun eigen labels. Saké. En dan hoor je Odin en Vetso en Theos. En Set You Free op Defected. Ja, daar hebben ze aardig wat releases te pakken. Zometeen hoor je Odin en Vetso en Theos. goede samenwerking dus. Samen met Noah Miley met Fly Away. Die ook uit is op Defected Records. En ja, laat ik toch maar zeggen, Defected is toch wel een van mijn favoriete labels. Kortom, hou ze in de gaten. Straks meer nieuwtjes nog rondom Amsterdam dance event. En de complete playlist van Oden en Vetto, Hier op jouw ZFM standvoort. radio. ...bij jou, see-it... ...see-it sessions. En wat ook goed gaat... ...dat zijn de feestjes van Amsterdam Dance Event... ...2023. En ze komen eraan. Want terwijl de zon ondergaat... ...komt de nacht tot leven tijdens het Amsterdam Dance Event. En ga je tijdens het Amsterdam Dance Event... ...door tot in de vroege ochtend ...dan ben je hier over het juiste adres... ...want ik heb hier de vetse... ...Amsterdam Dance Event feestje... ...voor de nacht te onder ons uitgezocht. De woensdag... Ja, Amsterdam Days Event kan niet vroeg genoeg beginnen. En de eerste feest vinden in de nacht van woensdag op donderdag al plaats. Verknipt trapt af met een geweldige line-up. Artiesten als Dion, Diane en XRTN komen de hardste techno draaien. Gelukkig is dit niet het enige nachtelijke evenement vanuit Verknipt tijdens Amsterdam Dance Event. Ook op donderdag wordt er een goede rave gegarandeerd. Dommers van 9x9 heeft ervoor gezorgd dat hij woensdagnacht zijn eigen editie mag samenstellen. ...samen met Awakenings tijdens Awakenings 9x9 in fights. En die taak vervult hij dan ook maar al te goed door de beste DJ's uit te nodigen. Dit feest vindt plaats van, van 10 tot 7 uur in de ochtend. Je kan heerlijk hard gaan op knallende techno. Ja, dan de donderdag. Pleinfrees keert terug op donderdag en vrijdag naar de Amsterdam Dance Event. Beide dagen kun je nacht verwachten vol met de beste DJ's... ...en een dansvloer vol met enthousiaste techno-liefhebbers... Ook Digital is er dit jaar weer bij met verschillende evenementen. Dit jaar verzorgen zij twee feestjes die tot in de ochtend doorgaan. Op donderdag opent Digital het weekend in de ND NSDM loods, waar zij het hele weekend geweldig goede feesten zullen geven. Vrijdagnacht verzorgt Digital samen met het label Polamour Digital House of Love. En naast techno kun je op Digital feesten genieten van heerlijke househitjes. Adam Beyer mag dit jaar in samenwerking met Awakening zijn eigen Amsterdam... Rave, uh, voorzorgen, drumcoats. De line-up ligt er niet om. Artiesten als Eli Brown, Bart Skills en natuurlijk Adam Bayer zelf... zullen de nacht vervullen met de beste techno. Het feest vindt plaats in een vette locatie, de gashouder. Een perfecte plek voor een goede rave. Intercel verandert het H7 Warehouse tijdens Amsterdam Dance Event... in de techno thuisbasis. En in samenwerking met verschillende DJ's... zullen zij deze locatie het hele weekend op zijn kop zetten... Te beginnen met Charlie Sparks en Parfait op donderdag. Zij sluiten deze nacht van 4 tot 7 af met een super harde back-to-back. -back. Ja, dan de vrijdag. Na de uitverkochte versies in 2021 en 2022 keert Masquerade bij Clapton in 2023 weer terug naar het Amsterdam Dance Event. Met goud gemaskerde en gehandschoende artiesten belooft ook deze editie weer een nacht vol magie en mysterie te worden. Het feest vindt plaats op de legendarische locatie AFAS Live. Paradise en Loveland slaan de handen weer in elkaar om vrijdagnacht een lekker feest te garanderen. Samen organiseren zij Paradise maal Loveland tijdens het Amsterdam Dance Event. Je kunt hier van 11 tot 7 genieten van de beste line-up met onder andere Hot since 82 Richie Ahmed en Jamie Jones. Ook Strafwerk organiseert tijdens het Amsterdam Dance Event een flinke rave. Samen met Camel Fat. ja, je kent hem nog wel van Cola, zij zorgen... ...voor een vol met de beste artiesten... ...Kols, Leila Benitez, Bideles en Arodes. Zij zullen zorgen voor de beste technoids. Keelman zelf komt er natuurlijk ook de kunst te laten horen tijdens dit feest. Dan hebben we ook Interstell. Deze geeft op vrijdag samen met Rebecca een dik feest. Deze dag komt Rebecca laten zien wat ze in haar mars heeft. En ook andere fantastische artiesten zijn uitgenodigd... ...om het publiek goed hard te laten gaan. Kom Sean Alter viert Amsterdam Dance Event dit jaar samen met de vrienden van Watergate... met Kom Sean Alter Special. Samen zetten zij tot 7 uur in de ochtend een fantastisch feest neer in Club Atelier. Een hele gave locatie voor een nog gaver feestje. Dat is zaterdag eh, voor het beste hout, dance en techno feestje van tijdens de nacht. Van zaterdag of donderdag moet je bij EMF zijn. De John Cruijff Arena zal van 9 tot 6 uur staan te springen op de beste DJ's ter wereld. DJ's als Armin van Buren en Avo Jack. ...zullen ervoor gaan zorgen dat niemand stil zal staan. En na de succesvolle voorgaande edities... ...slaan Unreal en Free Your Mind de handen weer ineen. Op zaterdagnacht kun je in de avonds live genieten... ...van de beste techno bij Unreal en Free Your Mind 2023. Trim, Kovacil en Diane en meer zullen zorgen... ...voor de Dixer Techno Rave. Amelie Lenz is nodig samen met Awakening Knicks haar bevriende dingetjes uit... ...om een nacht de harde techno te laten horen tijdens Exhale. Zij zullen er samen voor zorgen dat de hele Ziggo Dome... Vol techno liefhebbers al staat te beuken. Ja, zaterdag wordt er niet één maar twee feesten gegeven door Intercel. De eerste is Intercel en par Partibois 69, press area 69, in samenwerking met Partibois 69. Of we het goed uitspreken, dat zal blijken. Samen met zijn vrienden DJ's DJ, zal het publiek op een ruimtereis sturen. Het tweede feestje is samen met Fox Knox, Intercell en Fox Knox. En ook deze samenwerking zal het H7 waar Warehouse op zijn kop doen zetten. Ja, dan de zondag als afsluiter. Op zondag sluit Intercel het Amsterdam Dance Event Weekend af met Intercel... en I Hate Models Invites. Samen met I Hate Models wordt er gezorgd voor een onvergetelijke afsluiting van Amsterdam Dance Event. En met deze samenwerking belooft ook het allerlaatste feestje super dik te worden. Het MCM Dance Event heeft een ontzettend groot aanbod aan de feesten... waarbij je de hele nacht kunt genieten van de beste DJ's. Of je nou wilt beuken op harde techno... of liever wilt dansen op heerlijke house er is voor ieder wat wils. In het programma van MCM Dance Event... vind je naast deze selectie nog veel meer dikke feesten. Tot zover deze update. We gaan gauw weer door... met Odin en Penso hier op jouw CFM Sessions. Even een update geven over wat er gedraaid is. Voor we voorbij komen chatter met Time for Love en Odin en Fetso, DJ Friendly, Remix of Sake Recordings. Odin en Fetzo met Song 90 of Jaji. Odin en Fetzo en Obi-Wan Kenobi of Increase the Groove. Odin en Fetzo met Lauren of Zony, B1 en Mystery of Sound. dus dat is een hele goede klapper. Dan hoorden we welbekende Alicia Keys met Fallin in de Odin Fetso remix... op hun eigen label. Dan hadden we Ben Rauw met Calling Out Your Name... I Can't Sleep in de Odin Fetso remix. Of Knee Deep in the Sound. En zometeen als de allerlaatste platen ga je nog horen... Odin Fetso met Tell Me What You Want op Defected komt hij uit. En de Odin Fetso en Theos featuring Noah Miley on Only You... die ook op Defected uit is... Ga nog even door met Oden en Vetto in de mix. gaan maken aan deze See It Sessions, met Harder Ones en Odin en Betso, die voorbij kwamen in twee DJ mixen. Ik hoop dat je volgende week een paar mooie feestjes gaat meepakken tijdens de MCDM Disney Event, wie weet kom je ons tegen, maar naam was DJJK en ik zeg bedankt voor het luisteren, tot ziens. FM, tot See It!